We dagen geleden begonnen om uh, wat dingen bij elkaar te brengen uit Johannes. Het is inderdaad zo dat als je mensen het evangelie vertelt, je zegt, waar moet ik nou beginnen in de Bijbel met lezen? Hoe vaak zeggen we niet, uh, nou begin maar in Johannes te lezen of in Marcus. En dat klinkt eenvoudig en mensen gaan lezen. Maar als het alleen maar lezen is, en dan zeggen we, gaan nou dan maar in Johannes lezen. Het is zo mooi, Johannes is de liefdesapostel, het is zo mooi. En toch moet je nog snappen waar het over gaat. We zijn als christenen groot geworden en de een is 30 jaar, de andere 60, er zijn er die 80 jaar zijn. Maar ze hebben nooit begrepen wat Torah was, omdat we geleerd hebben dat het weg is. Maar je kan pas snappen waar het Johannes en de discipelen het over hebben als je weet wat Torah is. Want ze spreken er alleen maar over. Zelfs als Yeshua komt, dan doet hij dus niets anders dan wat er staat geschreven in de Torah. En wat gezegd is door de... Dus je snapt de verhalen van Yeshua niet... en de gelijkenissen niet... als je Torah en profeten niet kent. Hoe kunnen de mensen toch zeggen... het is weggedaan? Nee, het is juist tot zijn doel gekomen. De Bijbel zegt dat het einde van de wet is... maar niet het einde van de wet. Het is het doel. Er dus staat gewoon het einde van de wet. En mensen denken, oh, het einde van de wet. Maar omdat ze de Torah niet snappen... Snappen ze een heleboel dingen niet. Dus we zijn begonnen vorige week te spreken over de werken, zegt Yeshua, die ik doe. Die getuigen van wie? Van mij. Maar het waren niet de werken die hij doet, maar er staat die werken. En waarom zegt hij nou die werken? Dat komt omdat in dat vesten ervoor staat dat zijn vader hem iets opgericht. En de dingen die die vader zegt, die werken die hij doet, die gaan vertellen wie die is. Kunnen u de link leggen? Want als je het niet snapt tot het over die werken gaat die vader hem opgelegd heeft aan zijn eigen zoon, dan zou je wel eens kunnen denken, oh ik ga dezelfde werken doen als Yeshua. Maar wij zijn Messias niet. We moeten er wel van getuigen. En we moeten weten dat vader tot stand kan brengen wat hij ook tot stand gebracht heeft bij Yeshua. Maar wij zijn dus niet Yeshua of de Messias in persoon. Ik denk, we gaan eens nadenken over dat woordje die... en we gaan zelf zien wat eruit gaat rollen. Je moet het alleen vasthouden dat die gedurende de hele prediking. Het gaat over die werken, zegt hij, die ik doe. Die getuigen van mij. Je kunt wel zeggen, de werken die u doet, die getuigen van, van u. Dus let goed op wat je doet in de wereld. Als je gekke dingen doet, waarvan de Heer zegt, die moet je dus niet doen... kun je ook heel goed begrijpen, de dingen die u doet... die maken uit wie u bent, die getuigen van u. Als we nou maar de dingen gaan doen waarvan vader gezegd heeft... die we eigenlijk zouden moeten doen... dan wijst het ook naar u. Want u doet het. Alleen het moet gezien worden als het werk wat je doet... omdat vader Yahweh het zo van je wil. Nochtans zijn we niet de Messias, dat is alleen Yeshua... Moet eens luisteren, Johannes 5, vers 35. Veertien dagen geleden was dat het middelste deel van de prediking. We gaan er weer mee starten om iets te laten horen. In Johannes 5, vers 35 staat... Hij, Johannes, was de brandende en schijnende lamp... en gij hebt u een tijd lang in zijn licht willen verheugen. Dit wordt gesproken door Yeshua... Maar ik heb een getuigenis, zegt Yeshua, gewichtige dat van Johannes de Doper, want de werken die de Vader, hè? want de werken die mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Door wie worden wij gezonden? Door Yeshua. Zijn discipelen worden ook door Yeshua gezonden. Hij wordt gezonden door de Vader. Hij moet bijzondere werken doen... ...opdat uit zijn werken zou blijken dat hij de Messias is. Die al verwacht wordt vanaf Adam en Eva... ...die al verwacht wordt door Abraham, Isaac, Jacob... ...door het hele volk, het waarachtige volk van God. Maar er moesten dus openbaringen komen door werken... ...en alleen de werken die Messias doet die had hij opdracht van gekregen om die zo te doen. Daarom zijn het die werken die vader hem had gegeven om te doen. Om te openbaren dat hij Messias is. En er is geen andere Messias dan hij. Er komt ook geen ander terug in Israël. Ook al zal er dadelijk voor Israël een Messias komen... dat ze denken, eindelijk hebben we de man die wereldheerschappij en vrede brengt. Er komt een dag dat je vanuit Jeruzalem zult horen... ...eindelijk is de vrede, vrede, vrede, geen gevaar. En nogthans zal er een man op de troon zitten... Ja, ...die door de adem van de mond van Yeshua vernietigd zal worden. Maar, zegt hij, ik heb een getuigenis, dat zegt Yeshua... ...gewichtiger dat van Johannes. Want Johannes getuigde van hem die komen moest. Hij zegt, ik ben niet waard om zijn schoenveters los te maken... Maar Yeshua zegt, ik heb een getuigenis wat belangrijker is dan van Johannes de Doper. Dat woordje getuigenis, 31, 41, marturia, staat, dat is getuigen, is wat Yeshua getuigt. Het getuigenis is dus wat Yeshua getuigt. Je moet dus luisteren wat hij zegt... Want wat Yeshua getuigt, dat komt voort uit zijn geest. Dat heeft vader hem geïnspireerd. Hij gaat zeggen wat vader zegt. En dan gaat op grond van dat werk, gaat vader iets doen. Dus getuigenis is de aanleiding waardoor vader gaat doen wat hij gezegd heeft. Getuigen is dus wat Jeshua getuigt. Wat Yeshua zegt. Wat aan hem toevertrouwd was om getuigenis te geven. Dan staat hier nog een keer het woordje getuigen. En dat is 31.40. Matureo. Het werkwoord getuigen. Dat betekent getuigen zijn die werken bevestigen dat men een goddelijke openbaring heeft gezien en gehoord. Dus hij getuigt van iets uit zijn geest, hij spreekt dat woord. En die kracht die gaat komen... Dat is het werk wat erachter kan komen. Dan gaat ook dat werken, dat wonder wat gebeurt, dat gaat ook getuigenis geven. Dus het enige getuigenis dat komt uit Yeshua's geest, dat moet hij zeggen van zijn vader. Het wonder wat gaat komen, wordt ook een getuige. Want dan gaat dus het wonder, het werk, de uitwerking ervan, gaat ook getuigen. Als je dus niet snapt hoe het grondwoord in elkaar zit, dan lees je alleen hier getuigenis en daar lees je getuigen. Zo, oh, dat is allebei hetzelfde. Maar het is het niet. Het eerste is, ik heb een getuigenis, dat is wat hij ontvangt in zijn geest. U ontvangt ook dingen in uw geest. En ineens zeg je, oh zo is het. En dan spreek je ineens volkomen waarheid, want je hebt het gesnapt. Als je door een verkeerde geest wordt geïnformeerd, omdat je niet koosje bent in je gedrag, kan je dus dingen horen die niet uit de geest van God komen en verkeerde dingen zeggen. Daarom moeten we Torah kennen en profeten. Dan is het licht wat in onze geest komt, wordt ook direct in onze geest getoetst aan Torah en profeten. Als er dan een demon tegen je zegt, ga zondag vieren. Ja, dat is echt niet van de Heer, ga weg jij. Er zijn een heleboel mensen die denken tot ze de geest van God hebben. Maar het is dus niet de geest van God. Je moet Torah kennen en Jezus kende Torah. Hij kende alle profeten. Hij kende de vader van alle profeten. Begrijp je het verschil tussen marturia en tussen marturio? Hier staat namelijk de werken die mij de vader gegeven heeft om te volbrengen. Juist die werken die ik doe, getuigen van mij. Wie is hier de getuige? Dat is dat werk wat gedaan is en dat wonder wat ontstaat. Wat had hij ook weer gedaan? Was er geen man genezen? 38 jaar ziek. 38 jaar ziek. En nooit in het water kunnen komen. Absurd. Maar Yeshua komt binnen en hij gaat naar die man toe. Hij zegt, wil je gezond worden? En hij zegt, ja, ik heb geen mens om te helpen. Maar dat vroeg Yeshua niet. Hij vroeg alleen, wil je gezond worden? Hij richt die man op. Hij zegt, ga maar lopen. Zegt hij, neem je bed maar op. Maar die man die snapte nog ineens dat het Yeshua was. Die man die had helemaal geen geloof nodig. Yeshua die moest een werk doen. Hij zegt, dat werk wat ik doe, dat getuigt van mij. Dus denk niet dat je ze nodig alle zakken en zieke mensen moet pakken en zegt, sta op in de naam van Yeshua", want dan ga je een kaarten krijgen. Er zijn vele christenen van het geloof afgevallen, omdat die prediking dus niet klopt. En het wonderlijke is, het zijn dus die werken die getuigen. Hij zegt iets namens zijn vader, dat wordt ter plekke tot stand gebracht en die man die zat op en hij wist niet eens dat het Yeshua de zoon van God was. Dat moet hem dan later nog gevraagd worden: wie heeft tegen jou gezegd, dat je op had een matras mag vragen? Nou, het was geen matras, het was gewoon een uitroldingetje, weet je. Wel? Die Joodse mannen die waren zo uh, gevoelig. Wie heeft dat gezegd? Dus, ja, ik weet het niet. Maar hij die je tegen me gezegd heeft, zegt hij: die zei: Word gezond en ik was gezond. En als hij dan later in de tempel komt, dan ontmoet Yeshua diezelfde man. Kunt u nog herinneren, 14 dagen terug? Wat gaat hij zeggen tegen die man? Zondig niet meer. ...opdat je niet iets ergens overkomt. Die man heeft 38 jaar lang ziek gelegen. Niet in staat om in het water te komen. Wonderlijk, hè? En dan zegt die zondag niet weer. Opdat je niet iets ergens overkomt. Nou, die Joodse mannen, die waren woedend. Ze gaan hem ook zoeken te doden, die Yeshua. En tot hij dat ook nog flikt op Sabbat. Nou, de Sabbat is om goed te doen. Amen? We gaan verder kijken. We zijn dus nog niet klaar, hè? we hebben de hele middag, hè? De Sabbat getuigenis. dat is goed. Johannes 5, vers 37. En de vader, zegt hij, die mij gezonden heeft, die heeft mij getuigenis gegeven. Over wie gaat het? Het getuigenis van Yeshua. Dus de vader die mij gezonden heeft, heeft mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord, en zijn gedaante gezien. Wie van u heeft de stem van God gehoord? En wie heeft ooit zijn gedaan te gezien? Wie kan God zien? Niemand. God is geest. Niemand heeft ooit God gezien. Yeshua heeft hem geopenbaard. Dat is wat anders. He? Denk maar goed over na. Hier staat weer het woordje 3140 van getuigen. Getuigen zijn die werken, bevestigen dat men een goddelijke openbaring heeft gezien of gehoord. Dus de vader heeft me gezonden. Hij heeft mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord, zijn gedaante gezien. En zijn woord. Wiens woord? Het woord van de vader. Hebt gij niet blijvend in u. Want die hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Hij zegt jullie geloven in Jezus niet. Hij is de zoon van God. Hij is Messias. Nou, ik geloof ook niet dat elke man die naar mijn toekomst een Messias is. Maar als hij een gelovige jood zou zijn, en hij zou een teken doen wat een mens niet kan doen, dan zeggen ze, zo, maar die is van God gezonden. En dan komen alle herinneringen uit Torah en profeten, waardoor iemand kan lokaliseren, dan moet hij de Messias zijn. Maar het moet allemaal in overeenstemming zijn. zijn met wat Torah gezegd heeft, en wat door Mozes en de profeten van tevoren voorspeld is. Alleen die weg is koosje, als hij dus... Torah en profeten niet kent dan geloof je elke Jezus die op je pad komt dus als je iemand hebt die zegt uh, ik uh, heb een prediking van Jezus laten we eens lekker carbonade eten dan zal hij toch wel een andere Jezus hebben want Yeshua zou dat niet eens in zijn mond hebben dan heb je dus niet over Yeshua maar over Jezus denk ik dan wel eens dat is makkelijk hè maar wij hebben geleerd dat we dus geen carbonaatjes eten van varkensvlees dus je moet al de Torah kennen om het onderscheid te hebben wat goed is en wat niet goed is. Hoewel, de Heer die zegt, ik overzie de tijd van onwetendheid. Dus al onze broeders en zusters in Christus die het niet weten, moeten gewoon een keer uit uw mond horen waar het over gaat. Zijn we gewoon verantwoordelijk voor. Ook als stotter je, dan zou je zien, je leert vanzelf als stotterend de dingen te vertellen. Dat woordje, zijn woord, dat 3056, dat is... Logos, waar ken je dat woord ook weer van? Als je goede herinneringen hebt. Daar waar de mensen de Triniteit leer uit fantaseren. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het was in het begin bij God. Het woord is vlees geworden. Dat gaat over hetzelfde woord, logos. Hier praat hij precies hetzelfde woord. Maar het woord logos is expressie. Als God iets in zijn geest heeft, kan die het eruit brengen naar u toe door het te zeggen. Dat is expressie. Als ik een tong zou missen, hoe moest ik dan het woord in mijn geest aan u vertellen? Dan kan ik het via handgebaren doen. Dan is mijn hand een expressie. Het wonderlijke is, op het moment dat God zegt, licht, is er licht. Dus zijn woord wordt licht. Als God zegt, boom dan staat er een boom op hetzelfde moment. Het duurt geen seconde, want dat is nog tijd. Het is er op het moment dat hij het zegt. Dus als God iets zegt, dat is dus door de logos wordt het gezegd. Dat is de expressie van God. Maar dat is ook de expressie van ons. Als ik iets bedenk en ik denk, wat hebt die mevrouw, mooie haren. Dan zeg ik, joh meid, wat heb je mooie haren. Op dat moment ontdek ze wat er in mijn geest is. Want ik heb het door de expressie van mijn woord gezegd. Waarom zo'n lang verhaal? Het is precies dat woord wat in Johannes wordt gebruikt. En de mensen nemen maar: aan, oh dat was Jezus, hij was van de al eeuwigheid al God. Hij was dit. Er zijn zoveel theorieën aangeplakt, maar er is maar één God. En dat is vader, Yahweh. En hij heeft maar één zoon verwekt in Maria en dat is Yeshua, de zoon van God. Dat staat tientallen keren in het hele nieuwe verbond. Hij is de zoon van God. Maar hier zegt hij, zijn woord, dit is vaders woord, Yahweh, Logos, heb gij niet blijvend in u. Want die hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Wanneer hebben wij nou dat woord van God in ons? Je kan het lezen, hè? Hij zegt, dat woord wat Logos is, dat hebben jullie niet blijvend in je. Want die hij, dat is Yeshua, gezonden heeft, die geloof je niet. Wanneer heb je nou het woord van God in je, de Logos? Dat wat God in zijn geest heeft gehad. Wanneer zit dat in ons? Als je gelooft dat Yeshua de Messias is. Als iemand niet beleidt dat hij de Messias is, heb je het woord van God niet blijvend in je. Wij hebben Gods woord blijvend in ons. Als we morgen sterven, zullen we daarna opstaan. Hij geeft ons leven. Dus als je zegt te geloven in Yeshua totdat je meester is dan zou je ook de meester moeten volgen. Als hij geen carbonades eet, eten wij het ook niet. Niet omdat hij het niet doet, nee, dat staat gewoon in de Torah. Yeshua is de vlees geworden Torah. Exact, hij deed heel de Torah, hij brak geen punt en geen komma. Wij mogen ook tot die werken komen. Want aan onze werken zullen we zien of iemand kosher is. Een volging van Yeshua. Want als Petrus hem niet gevolgd had en die ging carbonade zitten roosteren, dan zegt hij, wat zit je nou te doen, Petrus? Maar ja, de christenen schijnen dat wel te mogen. Maar ze zijn dus misleid. Maar we houden van onze medebroeders en zusters christenen. Amen. We praten dus over het woord, dat is de logos. Dat is het woord, en dat staat gewoon in de uitleg van het Grieks, hoor. Het is het woordje, logos is van spraak. Een woord, geuit door een levende stem, wat iemand gezegd heeft, de woorden van God. Dus wat God zegt, die expressie, dat is logos. En omdat God het zegt, gaat het gebeuren. Daarom ontstaan er een bomen, de beesten, de dieren en de mens. Het gebruik met betrekking tot het verstand, vind je dat niet mooi? Het mentale vermogen om te denken, te overwegen en te beredeneren en dan te zeggen, wat zitten je haren, leuk. Leuk. Op dat moment ontdek je dat ik wat in mijn geest had. Nou, dat heb ik je kenbaar gemaakt. Ik denk dat wil hem met mij leuk zitten. Daar word je blij van. Vers 39. Het wordt een echt heerlijke, heftige tekst hoor. Maar het is fijn om het te lezen. Want je zult ook snappen als je Torah en profeten niet kent. Je snapt niet de basis van je verbond. Dan lees je er alleen maar leuke verhalen. Ja, leuk, leuk. En dan ga je je nadoen en dan gebeurt het niet. En ze zeggen, nou, daar klopt ook helemaal, helemaal niks van. En dan val je af van het geloof. En dat is niet de bedoeling. Gij de schriften, Torah en profeten. Ik heb hem achter gezet, als je niet weet wat het is, dat is nou Gods woord. Dat wat God gezegd heeft, door zijn logos, bekendgemaakt heeft van zijn profeten, die hebben de mening van God verstaan en op papier gezet. Ook al snappen ze het op hetzelfde moment vaak nog niet. Maar wat Mozes op papier gezet heeft, Torah, behoort duidelijk tot de schriften. Gij onderzoekt die schriften, zegt hij, Gods woord. En gij meent ze menen dat, hè, daarin het eeuwig leven te hebben. Maar deze zijn het welke van mij, Yeshua getuigen. Dus je moet Torah en profeten leren lezen, want die laten helemaal zien wie de Messias is op de dag dat hij komt. Want we kijken er naar uit. Dus je moet dus de schriften bestuderen om Yeshua te leren kennen. Maar wat deed de traditionele Jood? Ook al heeft hij krullen tot aan zijn knieën, hij zit de rollen te lezen en hij denkt dat het lezen daarvan zijn eeuwig leven is. Beetje triest als je dit hoort of niet? Hij zit in de Torah te studeren. Hij denkt daarin eeuwig leven te hebben. Hij zei met die zijnde die van mij getuigen. Daarom had zo'n fariseeën gewoon naar hem toe moeten komen en zeggen: Dan ben jij de messias. Dan ben jij de messias. Bij jou hebben we gewacht. Alleen helaas gebeurde dat niet met de leiders. Het zijn dus de dingen die van mij getuigen en toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. Nou, lieve mensen, dat woordje getuigen, dat kennen we nou, hè? Getuigen zijn, dat betekent het bevestigen dat men iets gezien of gehoord heeft, dat men het weer goddelijk openbaar of inspiratie, dat stuk getuigen is het, hè? Dat moet gesproken worden. Maar wat is nou dat woordje leven? We hebben het honderdduizend keer gezegd, leven is zo he. Maar niet iedereen heeft dat leven. Je kan wel zeggen, ik heb het leven. Maar ze verwerpen een heleboel dingen van Torah. Ze zijn onwetend en ze moeten door u horen wat de waarheid is. Leven, dat is de absolute volheid van leven dat aan God toebehoort, En door hem aan Messias Yeshua gegeven is. Weet u nog wat Yeshua ontving toen hij in de hemel kwam? Na zijn opstanding uit de dood? Hij ontving... De heilige geest. Ah, was de heilige geest er dan nog niet? Ja, natuurlijk. Maar in een dergelijke mate als nog nooit gegeven was. Hij ontving heilige geest. En wie kreeg het daarna? Zijn discipelen. Op de Pinksterdag. Toen gingen ineens de luiken open. Hun blik werd geopend. En toen zagen ze ineens alles hoe het moest werken. En toen werden het moedige mannen. Een paar dagen daarvoor verstopten ze zich nog in een bovenzaal. He? en deuren dicht vanwege de Joden. Maar toen gingen de deuren open, want ze hadden waarheid. En nee, snappen ze het. Ook God doet u de ogen openen als u zoekend bent. Dan gaat ineens een dag, gaat het open, en dan ga je sabbat vieren. En dan zegt de hele wereld, je bent gek. Ik zeg, ja, ik ben goed, gek. En ik doe het met vreugde. Lieve mensen, het gaat hier over leven. Gij wilt niet tot mij komen, zegt Yeshua, om leven te hebben. Dit is het leven waar we naartoe moeten. Kennis van Torah en profeten... op grond daarvan Yeshua herkennen en hem hoog gaan volgen. Ook al zegt iedereen dat je niet goed bij je hoofd bent. Daarna vertrok Yeshua naar de overzijde van de zee van Tiberias... en hem volgde een grote schare. Waarom volgt die grote schare? Het is begrijpelijk omdat zij de tekenen zagen dat hij aan zieken verrichtte. Die tekenen, waar waren die ook weer voor? Om hun te vertellen dat hij Messias is. Dat is het doel. Ons leven kan vol met tekenen en wonderen zitten. En toch kan je een valse Jezus horen. Amen. Je kan dus tekenen en wonderen zien. En een valse Jezus horen. We gaan dus niet de vijand verheerlijken welke tekenen dat hij voorbrengt... maar je zal je erover verbazen. Hem volgde een grote schare omdat ze de tekenen zagen... die hij aan de zieken verrichtte. Jezus ging de berg op, zat daar neder met zijn discipelen, met zijn leerlingen... en het pasja, het feest der joden, was nabij. Mooi, hè? Wat was er ook weer met Pasja? Moest lam niet geslacht worden... En het lam dat geslacht moest worden, dat staat voor hun neus. Het was vlak bij Pasen, de Pasen kwam eraan. Hè? Toen Yeshua dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zei hij, Yeshua, tot Filippus, waar zullen wij broden kopen dat deze kunnen eten? Kunt u voorstellen dat u Filippus bent? Hoe denkt u nou dat Filippus gaat reageren? Je lijkt echt op Filippus, hoor, dat zou je zien. Hoe gaat nou Philippus... Hè, kijk, hier staat hij. Reageren. Eén ding. Het heeft een ondergrond, de vraag van Yeshua. Je zou bijna zeggen geintje. Hij zegt, waar zullen we broden kopen dat deze kunnen eten? Blijken vijfduizend mannen te zijn. Dan komen de vrouwen en de kinderen nog bij. Maar dit zei Yeshua... Om hem op de proef te stellen. Want Yeshua wist zelf. wat hij zelf zou doen. Snap je het? Vader had hem al lang getoond. hoe hij die vijfduizend ging voeden. Als je nou Yeshua na wil doen. wilt hij morgen brood gaan breken. hier in al -Blessedam? En denk je dan tot er inderdaad vijfduizend stukjes. Je onder Jelleboog vandaan komen zo. als hij blijft breken? Moeten we nou Yeshua navolgen? Dat is nog nooit met iemand gebeurd. Ze prediken dat wel over allerlei wonderen en tekenen waar mensen grote verwachting van hebben. Ik heb er zelf ook mee rondgelopen. Maar het is niet het doel van dit soort gelijkenissen. Yeshua die zegt, waar zullen we broodjes kopen midden in de dorre vlakte? Nou, dat gaat helemaal niet. Maar hij zegt dat om zijn discipelen op de proef te stellen om ze na te laten denken. Maar die discipelen die konden alleen maar denken met, zoals ze in hun eigen lichaam konden denken. Ze gaan er een knulletje bij halen... met een paar broodjes en een paar vissen. Uh, afijn, laten we maar gaan lezen wat er staat. Filippus die zegt... we hebben maar 200 schellingen brood. Is voor deze niet genoeg. Als ieder een kleine hoeveelheid zou krijgen. 5000 man en hij heeft maar... 200 schellingen in zijn zak. Wat is een schelling? Het is geld. Maar hoeveel geld? Eén schelling? Dat is een dagloon voor een arbeider. Dus ze hadden... 200 daglonen in de zak zitten. Maar je moet 5000 mannen en dan nog eens de vrouwen en de kinderen voeden. Ja, zie je maar dat wordt een schijntje, zelfs als we ze allemaal maar. Hoe kunnen we ze voeden? De zijn. Dus wat doet die uh, Philippus? Heel duidelijk, hij telt zijn zak na. Hij weet hij in zijn zak hebt zitten. Maar dat bedoelde je niet. Hij beproefde hun toch of niet? Zij zeggen: nee, met 200 schellingen uh, gaat het niet gebeuren. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Preterus, zegt tot hem. Hier is een jongen met vijf gestelde twee vissen. Maar ja, wat betekent dat nou voor zoveel? Dus Andreas doet hetzelfde als Filippus. Het zijn mannen zoals u en ik. Als Yeshua hier had gestaan en ze zeggen we gaan nu met z'n allen heel Alblasserdam voeden met lekker brood. Ze zeggen, ja, moet dat nou gebeuren? Hij zegt, daar zitten nog maar net 30 brokjes. Zo ligt de vraag, Meer, anders is het gewoon niet. Yeshua zei, laten de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. Mannen gingen dus zitten ten getale van ongeveer 5000 man. Die discipelen die hebben gedacht bij dezelfde dat dat gaat niet. Hij zegt, ga maar zitten. Zeg tegen iedereen dat ze gaan zitten. Yeshua nam de broden, hij dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo de vissen, zoveel ze wensten. Dit is echt een happening. Ik denk als je dit doet in Abba dan is dat binnen een dag in heel de wereld bekend. Christenen in Abba Torah getrouwe mensen, Yeshua gelovigen, die hebben, hoeveel mensen hebben in Abla wonen? 18.000 uh, van één broodje 18.000 is gegeten. Er waren wel mensen die er zaten die luisterden naar je die... afblassdamer. Eén dan... ding moeten wij leren, we pakken geen broodjes om ablasdamen te voeden. Of wilt hij? Yeshua navolgen? Echt niet waar. Yeshua die moet iets doen. Hij moet werken doen opdat die werken zouden getuigen dat hij de Messias is. Dat getuigenis hebben wij dus niet. Toen zij verzadigd waren, zei hij tot de discipelen: verzamel de overgebleven brokken, opdat er niets verloren gaat. Hoeveel mannen kwamen er? Twaalf korven verzamelden ze met brokken van de vijf gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij: En daar gaat het om. Hij moest een teken doen... ...opdat de mensen zouden zeggen... ...dan is hij de Messias. Waarom heeft Yeshua zijn werken? Omdat hij die werken zou doen... ...en de mensen zouden zeggen... ...hij is Messias. Gaat hij dezelfde werken doen? Zit nog in, die twaalf, toch, de duiden, de Angst zegt die twaalf korven... ...twaalf stammen... ...er is voor alle stammen van Israël... ...dat is dus gans Israël... ...is de brood zat. Maar wie gaat het ze vertellen... Wie gaat het ze vertellen? Yeshua die zegt, één hoofdstuk verder, ik maak even een sprongetje. Wie in mij gelooft, in Yeshua de Messias, gelijk de Torah en de profeten dat zeggen. Gelijk de schrift het zegt. Dus niet op de rooms-katholieke manier, niet op de protestants-christelijke manier, niet op de pinkste en charismatische manier. We zullen moeten gaan zien wie Messias, Yeshua is... op grond van Torah en profeten. Dan kan je nooit een valse Jezus ontmoeten. Wie in mij gelooft, zoals de Torah en profeten zeggen... stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Waar heeft hij het over? Dat zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in Yeshua... de Messias zouden komen, ontvangen zouden. Welke geest gaat er dan uit ontstromen dat wat verbonden is aan de geest van God, wat overeenstemt met Torah en profeten. Zo'n man zal nooit zeggen, kom, laten we de zondag instellen in plaats van de Sabbat, en laten we nou maar eens het avondmaal de transsubstantiatie gaan noemen, want dat stukje brood, dat is Jezus Christus, en daarom is het heilig, moet het in een kastje gestopt worden, mag het niet aankomen, de priester mag het alleen maar pakken en op je tong leggen. Nou, ja, Er zijn een heleboel dingen die niets met Torah te maken hebben. Daarom hebben we ook gezegd, wij gaan de feesten van de Heer vieren. Niet omdat we eigenwijs willen zijn, maar je kunt alleen maar de feesten van Yahweh vieren, die in Leviticus 23 staan, omdat dat kosher is. Dat is uit de geest van God. Als je kerstfeest gaat vieren en al die andere onzin die ingevoerd is met die heidense achtergronden, is niet kosher. Doe je dit tot eer van God? Echt niet waar. Ja, ze zeggen het wel, maar ze snappen iets niet. Je hoeft er ook niet boos om te worden, je moet ze onderwijzen. Gewoon zeggen, zal ik je eens wat vertellen? Hij zegt dat zij dus die heilige geest, welke zij die tot geloof in Yeshua kwamen, de Messias, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Zo, so, wanneer werd Yeshua ook weer verheerlijkt? Inderdaad. Wie was er in staat om tot vader te naderen van de mens? Alleen Yeshua. En zijn verheerlijking moest nog gebeuren. Nochtans, de mensen die in hem geloven ontvangen al de heilige geest. Maar de grote volheid van de heilige geest wordt aan Yeshua geschonken op het moment dat hij bij vader komt. En zijn bloed op het verzoendeksel in de hemel brengt. Dan ontvangt hij de heilige geest en hij geeft het aan wie hij... Aan wie wil die zijn geest geven? Aan degene die hem er echt om vragen. Dus ook onze broeders en zusters christenen, waar ze ook vandaan komen... ...de oprechte zoekers zullen vinden. En ze zullen uiteindelijk gaan getuigen in overeenstemming met Torah en profeten. En dan herkennen wij met onze eigen oorden... ...hé, hey, dat is uit de geest van God. Ja toch? Vind je dat nou niet mooi om zulke dingen te lezen? Hebben we hebben maar een paar versen gepakt uit Johannes. Je zou elke Sabbat Johannes willen gaan lezen. Want al die stukken die gaan komen, die gaan over exact dezelfde dingen praten. Je gaat dadelijk ontdekken dat het hele Nieuwe Testament praat over hetzelfde. Omdat we zouden geloven dat Yeshua de Messias is. En dan kunnen we pas vanuit Torah en profeten toetsen of het ook de geest van God is die komt. Elke andere Jezus is een andere Jezus. Kijk lieve mensen. De duif, de heilige geest. We kunnen hem toetsen met het woord van vader Yahweh. Want Yeshua heeft nog nooit een woord van Torah gebroken. Wij moeten ook geen woorden van Torah breken. Als we fout zijn geweest en we maken fouten. Vader, ik heb een fout gemaakt. Er zit hier mijn zoon, mijn dochter, staat op. En wandel voor mijn aangezicht met vreugde. Daar gaat het om. Wie is er door het houden van de wet gered? Niemand. Onthoud het goed. Nooit is iemand gered door het getrouw naar de wet te leven. We zijn allemaal gered door het bloed van Yeshua de Messias. Ook Adam en Eva moesten na hun val uitzien naar het zaad wat de kop van Satan zou vermorzelen. En dat is Messias, hij die komen zou. Wij staan achter de tijd en we mogen terugzien op het werk wat hij gedaan heeft en het werk wat hij nu in de hemel doet. Hij bidt en pleit voor ons dat we dus niet zouden struikelen of vallen. Prijs de Heer voor zijn genade. Ik wens u een Sabbat shalom. En we gaan weer uitkijken naar de volgende keer. Amen. Amen.